Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vanuit de politiek wordt verslagen gereageerd op het overlijden van Wim Kok. Kok was premier van de Paarse kabinetten tussen 1994 en 2002. Minister-president Rutte noemt hem een man om naar op te kijken. Hij stond boven de partijen, volkomen betrouwbaar, volkomen integer... en altijd gericht op een oplossing. Aldus Rutte. PvdA-leider Asje zegt dat Kok een toonbeeld was van integriteit. Gedreven, gedrag, gezagsvol en ongelooflijk betrokken... schrijft Asje in een reactie op het nieuws van het overlijden van Wim Kok. Asje sprak hem in september voor het laatst. Volgens PvdA-leider was hij toen nog buitengewoon goed op de hoogte... van alles wat er speelde. Ook het Koningshuis heeft gereageerd. Koning Willem-Alexander schrijft op Facebook... als minister van Financiën en minister-president boezemde hij vertrouwen in... door zijn integriteit en talent om complexe problemen hanteerbaar te maken. Sociale bewogenheid was de grondtoon in zijn leven. Nederland is hem veel dank verschuldigd. Wim Kok was al enige tijd ziek. Hij werd 80 jaar.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 De kans dat er weer een referendum komt is klein. Premier May heeft al laten weten er niets in te zien. Het weer vannacht daalt het kwik naar zo'n 8 graden aan zee en 4 graden landinwaarts. Vooral in de zuidelijke helft van het land is er kans op mist. Morgen vooral in het zuiden nog wat zon en het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Altijd op. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk de Euro Breakdown, absoluut. Waar moet je anders zijn? Hè? Ja, gewoon Jongens, niet. we gaan gelijk van start. Want Vanity, jij hebt een tip voor deze week. Ja. En wat is jouw tip voor uh, deze Battle week? Symphony. Battle Symphony van Linkin Park. Van Linkin Park, kijk eens aan. Gaan we gelijk naar luisteren. De Battle Symphony van Vanity deze week. die deze week, en die is gespeeld door Linking Park. Even een vraag, ben ik wel benieuwd. Jij bent natuurlijk vrij die fest qua muzieksmaak. Ja. Van Quinten weet ik een beetje ongeveer wat ik kan verwachten qua muziek. Patrick ook wel redelijk de af laatste toe. tijd. Ja. In ieder geval, <laughs> af, ik weet een beetje welke hoek die kan komen. Ja. jou is het, ga, dan gaat hij echt, ik denk ook wel een beetje, Maar, maar dat gaat. Het kan, vanuit iedere kant kan het komen. Het, o, vertel. Een nummer moet mij aanspreken, dus het maakt me totaal niet uit wat het is. Zodra het me aanspreekt, is het gewoon mijn soort muziek. Als het maar lekker klinkt. Als het maar lekker klinkt, ja. Vind ik een hele goede uitleg. Vind ik een hele goede uitleg. <laughs> ja, vind ik zeker. Ja. ja. Dus ja, Battle Symphony Linking Park... Uh, hoorde je net, uh, keuze van Vanity van deze week. We gaan uh, naar de laatste tip toe dus uh, van, uh, van deze week. En die is van mij. En die heb ik... Uh, ja, ik heb een, een soort van uh, release radar heb je op... Um, uh, op, op Spotify. En, en zo ben ik eigenlijk, eigenlijk aan dit nummer gekomen. Um, en dat is uh, van Lost Frequencies. En Lost Frequencies is sowieso al uh, vind ik al gewoon top. Alles wat hun geremixed hebben of nagemaakt hebben vind ik gewoon geweldig. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik ga straks natuurlijk vertellen hoe deze plaat heet. Oh, it's a long way down But if you don't look you don't have to know it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 We zijn de wereld nog niet uit. Maar het is gewoon een lekkere tip. Ah, Jongens, jongens. Dat zijn dus hele fijne tips. Dat was Like I Love You. De him remix van Lost Frequencies. En ja, ik heb het al eerder gezegd. Lost Frequencies heeft voor mij eigenlijk alleen maar goede plaat geremixed. Ik denk dat... Ik vind niet één plaat slecht van, eigenlijk. Dus... Dat okay. in goeie geval. Dus we gaan de tips nog even één keer heel even, dus even doornemen. Welke tips hebben we nou precies deze week eigenlijk gehad? Uh, we zijn van start gegaan met de tip van Patrick. Guiding Light, Mumford and Sons. En uh, daarna hebben we Breach, uh, Walk Alone, Martin Jurgs en The Blinders van Quinten. En Vanity kwam met Battle Symphony van Linkin Park. En last but not least, Like I Love You, de him remix van Lost Frequencies. Deze vier tips uh, ga ik in de nieuwe lijst verwerken. Dus uh, hou de lijst even in de gaten. Hij staat nog steeds openbaar. Dus, uh, maar gaat er gaat alleen een andere volgorde in zitten. Dus uh, dat gaan jullie ergens eind, in ieder geval begin deze week gaan jullie dat, uh, aankomende week gaan jullie dat tegenkomen. Dus, ik ben benieuwd wat jullie ja. daarvan gaan vinden. We gaan het meemaken. Ja. ja, jongens, zijn jullie al een beetje aan het warm draaien voor je moet het maar weten? Ja, zeker. Ja. We hebben net al de categorie al besproken. Ja. Ik ga ook gewoon winnen. We hebben net de categorie al besproken, dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat jullie daarin gaan doen. Want ik heb jullie. Uh, ja, het wel lastig gemaakt, denk ik, het afgelopen jaar. Oh, joh. Zo is al gezegd. Maar het uh, maakt niet uit. Het houdt jullie ook scherp. Schoenen. Ja, schoenen. Voetbekleedsel. Voetbekleedsel. Ja. <laughs> ja. Dat okay. is de nieuwe benaming voor... Antwoord D waarschijnlijk. Ja. Jongens. <laughs> Zoals ik al eerder zei, we, gaan naar een, we zijn naar een nieuwe versie van de lijst zijn we begonnen. Dus dat heeft wat gevolgen uh, voor de platen. Die dat bijvoorbeeld was. in eerste instantie uh, ja, eigenlijk misschien op een nummer 1 zouden hebben gestaan. Uh, misschien een 2 of een 3 of waar dan ook. Dus je gaat de platen op andere posities horen. En zo dus ook uh, ja, eigenlijk die uh, Promises van Sam Smith. Die eigenlijk dus vorige, vorige week bij ons toen nog op nummer 1 stond. Hebben we dus nu uh, een andere volgorde dus voor. Waar die precies komt te staan, dat hoor je natuurlijk zo. Maar dan gaan we nu eerst lekker naar lijst. En dan komen we tegen de klok van half negen weer terug met MC Vlaffe natuurlijk. Dus uh, blijf zeker luisteren. Ik heb nog lekker drie heerlijke vaten voor jullie klaarstaan. Onthoud om half negen MC op. Je moet het maar weten. Dus we hebben nog genoeg te doen in die aankomende drie kwartier. Dus tot straks. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so teasing me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Okay.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 is it I don't know 'cause my body is calling change And in the bad times I fear myself Gaga. En ja, die plaat die komt natuurlijk ergens vandaan. En dat is van de film A Star is Born. En als, ik weet niet of jullie dat toevallig weten, maar uh, A Star is Born, dat is, dit is de derde verfilming al hiervan. Ja. Nee, dat weet ik, maar dat heb ik ook expres gedaan. Ja. Ja, uh, de, de, de, deze film is al een aantal keer verfilmd en zij gaat uh, deze uh, rol uh, gaat zij dus nu vervullen. Uh, dat is ook uh, ja, een van de, de songs die daar dus in voorkomt. En dat is dus uh, Shallow. Oké. Okay. En ja. we hadden net even een gesprek. Ja, even erover. Wat, hè, wat, wat vinden we er nou van? Patrick had gezegd: Nou, weet je, ik vind het niet echt een nummer voor haar. Nee. Daarentegen schrik ik weer tegenovergesteld. En zeg ik: Nou, ik vind het hartstikke fijn dat ze dit weer een keertje zingt. Maar ik weet niet wat, ja, wat, wat Quinten en Fannity, wat vinden jullie hiervan? Ik vind niks. Nee, ja, ja, ja. Maar jij bent sowieso niet helemaal van dit soort platen. Nee, ja, ik kan wel uh, dit soort muziek luisteren, maar ik weet niet. Ik word er altijd een beetje deprie van. Ja. Oké, okay, dus waar, we... waarom dep Want het is op zich wel het is een mooi nummer. Ja, ja, het, ja, het, ja, het draagt. Ik, ik vind nummers niet echt mooi of zo. Maar ik vind het of een vet nummer of niet. Oké. Okay. Nou, dat kan. Dat kan. Hartstikke goed. Cool. Ja, ik vind het heb geen gevoel. Ik kan het wel waarderen. Ja, ja. Kijk eens. aan. weigeren autisme je ik... het akoestische er weer in. Dat, uh... Lekker, maar dat mag ook wel. Maar ja. dat mag zeker. Dus, uh, hey, jongens, de platen die jullie dus net hebben gehoord. Uh, de, de laatste was dus cello van Lady Gaga en Bradley Cooper. En, en daarvoor hoorde je Dinoro en Gigi Agostino met In My Mind. Promises Sam Smith. Vorige week dus nog op één. Samen met Calvin Harris. Maar uh, waar die uh, zo uh, staat. Uh, ja, dat gaan we straks om half negen gaan. We dat uh, doornemen. Um, in de tussentijd uh, had ik nog wel een, een klein, klein beetje nieuws. Want uh, Don Diablo die heeft dus een een optreden met Disney gedaan. Oh. En daarmee geeft hij dus aan... dat hij dus een, een jeugddroom heeft zien uitkomen. Want Don Diablo is een van de artiesten... die dus op 31 oktober heeft... in ieder geval optreden op het Halloween Festival... in Disneyland Parijs. Best wel een uh, mooi optreden... denk ik, als je dat kan scoren. Zeker als DJ zijnde. Uh, daarnaast mocht de DJ ook... Uh, de speciale Star Wars kledinglijn ontwerpen. Oh mijn god, nerdgasm hier. Echt waar. Ja, ik ben, echt, <lacht> <laughs> ik ben helemaal ik ben, ik ben echt Voor de mensen die mij wat beter kennen... ik ben echt gewoon echt gewoon... You are a huge nerd. Inderdaad, ik ben echt gewoon een huge nerd op dat punt. Dus dan ben ik, dat vind ik hartstikke gaaf. Ik denk dat ze beter kunnen stoppen met Star Wars trouwens. dat flopt zo hard volgens mij. Nee, nee, nee. Dat is in ieder geval de, de, de, de drie films die uit zijn gekomen. Dus uh, zijn best goed. En uh, volgen ook eigenlijk het verhaal waar uh, de, de andere films zijn gebleven. Hmm. Dus er zijn nu in totaal, even als we gaan tellen, zijn er negen Star Wars, Star Wars films. Ja. En ik, in ieder geval, er gaat dus nog een spin-off komen. Uh, nog eentje toch? Ja, ja, er gaat er nog eentje komen. En, uh, en er komt uh, er nog één hoofdfilm uit. Als een goed deze wel, ja. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dus uh, er gaat nog genoeg aankomen. Dus ja, voor de nerds onder ons... Uh, valt er nog eigenlijk genoeg te beleven. Dus uh, even terug even naar Diablo, want Diablo is zelf dus ook een, een ja, heel erg groot Disney-fan. Dat heeft hij dus ook verteld. Uh, hij zegt uh, niet op uh, Wiebe Shuriabi level maar uh, zoals uh, iedereen daarmee is opgegroeid, uh, Diablo's uh, persoonlijke passie, zoals hij dat zelf dus noemt. En uh, Star Wars is uh, inmiddels uh, ja, natuurlijk uh, de uh, eigendom van Disney sinds een tijdje. Ik ben, vorig jaar ben ik in Disney, ben ik. Uh, nee, dit jaar ben ik in Disney ben ik geweest. Um, tijdens uh, dat uh, ja in ieder geval de bekendmaking is dus ook voor de laatste film. Dus echt het hele park was Star Wars themed. Dat was echt geweldig. Dat was echt, voor, voor, de, voor de nerd is het echt, maar echt gewoon... Vond de Kleine het op. ook leuk? Of was ja, jij daar je eentje? Zeker. Nou, als, je, als je tussen mijn profielfoto's <laughs> scrollt... Dan zie je dus een foto uh, samen met mijn dochter. Mijn oudste dochter. En uh, een stormtroepen oh. oh. Ja, zeker. Zeker. Dus ik uh, sta op de film. Uh, ja, dat, uh, Quinten die gaat, hem, die gaat hem opzoeken. En hij, is, hij is echt heel leuk, want ik wou op een gegeven moment naar voren. En op een gegeven moment, uh, en mijn dochter die was op zich een, een, een, die was een, een beetje bang natuurlijk, want die kent het eigenlijk allemaal niet. En uh, uiteindelijk kwam die stormtroep die kwam naar voren lopen en ja, ze deed het best wel in de broek. En toen ja, liet papa maar mee, want ja, papa die wou gelukkig niet op de foto. Hè? Die wou oh, dat juist wel. Heel graag wou die dat uh -huh. Dus ja, Quinten is nu de foto aan het zoeken. <laughs> ja, dit is een foto van... Dat is een foto van <laughs> vorig jaar. Wil ik deze foto's wel zien, is de vraag. Ja, er zit een hartstikke leuke foto. Maar je zit hier nou bij mijn profielfoto's. Uh, snuffen, hey, mag, oh, weet ik, ja, ik veel waar ik zit. Nee, je zit niet <laughs> bij mijn profielfoto's. Dan moet je gewoon op profielfoto klikken. Ja, druk gewoon op die profielfoto. je Laat maar zitten, jongens. <laughs> ah. Snap je net wel. Kan je een keer iets leuks bekijken, hè? Ja, ik heb ook een hele foto van de Stars uh, Exhibition. Daar ben ik, uh, in maart ben ik daar geweest, dus... Uh, ja, leuk hoor, vet. leuk hoor. Oh, hier, dat ik is, heb is hem. Leuk. Ja, hij heeft nog gevonden. Ik heb, Ah. Oh, uh, hij, ja, hij, is, hij is super ja. schattig. Leuke foto. Ja, je kan hem <laughs> ook. Hij staat er ook echt bij als een klein kind. Mike, eh, die staat er volgens mij blijer bij. Ja. Ja, ik, <laughs> ik vond het super leuk, maar dat is ook hartstikke Ik heb ook een hele romantische foto met Patrick nog ergens op mijn tijdlijn staan. Oh, Over gewoon. Oh, dat is echt. Oh, ja, welke. Uh, true, true love. Ja, dat is gewoon ik ware, vind. ware liefde. Je bent hem aan het zoeken, of niet? Nee, ja. ik ga het opgeven. Je ja. gaat het opgeven? Nou, ja, vooruit, vooruit hem maar. Jongens, het is bijna tijd voor een, uh, ja, een zeer bekende persoon. Oh. Ik denk wel de bekendste... ter wereld. ...wapper... Wapper? Wapper. De witte rapper. Een rapper Van, uh, van uh, Nederland en omstreken. En ik hoor wel wat... Er komt volgens mij. De man schuift nu aan tafel, je weet ik ben capabel. vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel, en gezonder dan Falafel. Hey yo, die shit is zo verslavend, en ik ben live in de house vanavond, yeah! Ja jongens, MC Falafel, de enige echte natuurlijk in zijn soort, heeft de Euro Breakdown weer aangekondigd. Het is tijd, we gaan door nummer 20 tot en met 10. Onthullen. En dan gaan we beginnen met uh, nummer 20: Becky G, Natty Natasha en Sin Pajama. En op plek 19 hebben we Sicko Mode van Travis Scott. Uh, T-Boto, de official remix van Cras Casper Magico en Nio Garcia, staat op plek 18. En op plek 17 hebben we Taste van Taiga en Offset. I Like It Cardi B staat op plek 16. En Sad van uh, Triple <laughs> X ik <-X. laughs> staat. ik is dus, uh, nog op, inderdaad op 16. En Shallow Lady Gaga staat op 14 deze week. Sorry, Seth staat op 15. Ik zeg het verkeerd. En In My Mind, De Noro Gigi Agostino staat op 13. Promises, Calvin Harris hoorde je natuurlijk net. Ik zei het, vorige week stond hij op 1, Maar nu staat hij dus op 12. met Calvin Harris, Sam Smith. En op plek 11 hebben we Fefe van Six and Nine. En Nicki Minaj en Murda Beats. En dan hebben we op plek 10, uh, Lucid Dreams, Forget Me van uh, Juice WRLD. Gaan we uh, uiteraard ook naar luisteren. En dan gaan wij ons uh, opmaken uh, voor uh, de, ja, de grootste quizronde aller tijden. Wow. Ik, ik heb er zin, zin in. in. Zo nerveus. Dit wordt echt, uh, dit, dit, dit, dit, dit, wordt, en dit wordt denk ik wel allesbepalend. Uh, in het kampioenschap. Ja, dit, uh, wie hem nu wint, die, uh, ja, die is zeker kampioen dit jaar. Ja, ja, ik ja. ben wel, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik het hoor. Kampioen. Ik werd laatst uh, op straat gevraagd voor een handtekening en toen werd ik vergeleken met Schumacher. Ja. ja. <lacht> Ook vanwege die Duitse praktijken van je? of? Ja, dat Wat denk valt ik onder wel. Wat Duitse praktijken? Ja, ja. Je wilt het niet weten. Nee. nee. nee. Ja, maar ja, je, je moet het eens dus weten. Ja. Ja. Ja. Kijk. Hey, hartstikke goed. Dus ja, ja. ja, Quinten is eigenlijk al een beetje de doodgeverfde kampioen. Mm. Hij heeft wel drie verliezen op zijn naam staan dit jaar. Ja. Maar, van mij verloren. maar hij heeft één keer van, uh, van Patrick verloren. één keer van Jonas. En één keer van Tim. En één keer van Tim. Ja. ja. ja. En hoeveelste week is dit? Dit is uh, week, week 43. Ja, week 43 inderdaad. Ja, dus we dat nog. Uh, dan, dan heb ik ondertussen wel minimaal... Nee, dit uh, is week, uh, week 42. Oh, Dan heb ik bijna... Ja, want we hebben nog... Uh, nee. Oh, nee. Ja, nee, nee, we drie. hebben nog acht weken straks. Nog twee maanden, dus... Uh. Dus we zitten er bijna al. Zo. We zijn bijna aan het einde. Dan al. heb ik sowieso wel 30 wins op mijn naam staan. Uh. Ja ik ben benieuwd. Hey, we gaan het meemaken jongens. Maar we gaan eerst lekker naar de nummer 10 luisteren. Uh, Lucid Dreams en uh, Juice World. En dan gaan we daarna maar eens even kijken wat er allemaal te doen valt. Bij je moet het maar weten.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 found another one but i am the better one i won't let you forget me you left me falling and landing inside my grave i know that you want me dead i take prescriptions to make me feel A okay i And I watched it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave the shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart, and you made heartbreak. You made my heart break. You.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 Easier said than done, I thought you were the one Listening to my heart instead of my head You found another one, but I am the better one I won't let you forget me Je hoorde Juice World met Lucid Dreams. Jongens, we gaan zo beginnen aan. Je moet het maar weten. We hebben een, een zeer leuke categorie voor jullie klaarstaan. De algemene kennis. Dus we gaan eens kijken hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er eigenlijk allemaal speelt hier in de wereld. En zijn jullie dat ook een beetje? Nee. Zijn jullie een no. beetje thuis in, in de wonderen die deze wereld te bieden heeft? Nee. nee. <laughs> Volgens mij is Patrick nog nooit Nederland uit geweest. Dat is, niet dat, waar. Waar. dat is niet waar, dat is niet waar, dat is zeker niet waar. Hij is hij is Nederland wel eens uit geweest. Ja. O, Hoe ver? Mallorca, <laughs> Ibiza. Sorry, dat niet. is het. is Nederlands. Turkije. Ja, ja je hebt hier wel de plek op hoor. En dat is dat het was, zeker de drie oh, ja, van Duitsland, de wereld. Duitsland. Jongens, we gaan beginnen. Oeh, Ik ben helemaal hyped. Show Tune staat klaar. En dat betekent, maar één ding jongens, je moet het maar weten, gaat beginnen. De algemene kennis gaan wij testen van deze drie mensen hier voor mij. Deelnemers zijn regerend licht zwaargewicht kampioen G Clinton. <lacht> Ik wou zeggen. En dan hebben wij de contenders Vanity en Geurt. K gaan <lacht> jullie... Quinten van zijn plek afstoot. Makkie. Nee. Oké. Okay. Patrick, maar <laughs> dat je je fetus moet steken. Nee, nee. Spelregels jongens, even stil. De spelregels zijn heel simpel. <laughs> Ik heb drie vragen. Bij iedere vraag kan er een punt verdiend worden. Is de vraag te moeilijk voor jullie? Wordt het een multiple gok? En eh, we gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Here, let's go. Nee. Nee. Hoe lang is de Chinese muur? <tokk> <tokk> <tokk> zeg het maar, Quinten. 300 kilometer. Jij zegt 300 kilometer. 335. Jij zegt 350. Een leier ben jij, hè. <laughs> Maakt niet uit. Maa niet, niet uit. 450. 450. En dan ga ik degene kiezen die dichterbij zit, uh, jongens. Dus 300 voor Quinten, 335 voor Vanity. En jij zei 450. 450. Ondanks dat jullie er allemaal naast zitten, zit uh, Patrick er het dichtst bij. Oh shit. 6400 kilometer. Huh? Oh. De teintjes. <laughs> dat is een beste muur. Al. Hoe hebben ze die muur ooit gebouwd? Ja, met steden. Ja, maar... uh, daar zijn heel veel diensten. Je moet het maar weten. Moet je maar eens opzoeken. Ik blijf dat hey, blijft het toch wel fascinerend dat is, vinden. Daar zijn, nee, mannen, jaren, dat is, daar zijn honderden jaren overheen. Daar zijn heel veel slaven zijn dus gestorven en in de fundering gestopt van de muur. Het is toch wel, ik weet wel ja, het is dat is heel het heel voor cruis. de Mongolen buiten te houden waar, Onder toch? andere niet niet niet ook hoor. <laughs> maar ja. dan kan je tegenwoordig ook gewoon een hek met de slot op. Niet alleen <laughs> daar. Ga dat maar eens opzoeken. Dat is echt, uh, er zit een heel uh, macaber verhaal zit Macaber? Dus uh, ja, nog Dat bekend. Uh, het, uh, het eerste punt van deze avond gaat naar, uh, naar Patrick. Hij gaat dus echt al vroeg aan de leiding, Dat maar we maken, hebben he? bij Patrick wel gezien. Dat is net zoiets als seks, het is bij Patrick altijd prematuur. Oké. En bedankt. Oh man. Oké. Okay. Uh. Van. <lacht> Oh mijn god. En door. Jongens, van welk land was vroeger uh, Michael Gorbachev de leider? Vinton. De Sovjet-Unie. Ah, Sovjet ja, zegt Sovjet-Unie. Ja. Uh, je, mag yeah. ook, je mag ook passen. Mag ook ik plassen. wil er nog even over nadenken. <laughs> mag ik toevoegen op mijn antwoord nog? Nee. Je mag zo toevoegen. Je mag zijn okay. naam nog één keer horen? Uh, Michael Gorbachev. Een bieze olievlek op zijn smoor. Volgens <laughs> mij is dat. Een... Dat betekent het. Ja? Nou. Ja, Patrick, ga jij maar eerst. Ik ben nog aan het denken. Ja, daar. Ja, nou, is er. Uh, weet ik veel, Rusland. <laughs> mm, mm, mm, ja, ja. Wil je er nog steeds over nadenken? Polen. Polen. Nou, <laughs> nee, ik, ik, wil... ik zou graag aan Quinten, want Quinten hij heeft wel gelijk een goede antwoord. Uh, Quinten, dan licht je antwoord even toe. Nou ja, ik wou eigenlijk nog even toevoegen erop. Want hij is natuurlijk degene die volgens mij de Sovjet-Unie heeft gesplinterd naar de, hun eigen landen weer. Volgens mij zou dat Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik zou het niet weten. Ik ook niet. Maar, uh, nou ja, dat is het gewoon. Ik wist dat het eruit was. Okay. We nou, je hem moet hem het het maar hem. Ja, we we hebben jongens... hebben hem zelfs nog in een jingle, Mr. Gorbachev. Ja, ter, ter, ter, ter, ter, ter. Wow. Ja, dat klopt. Heel goed opgelet, um, jongens. Dan is de stand dus nu één punt voor Patrick, één punt voor Quinten, nul helaas nog voor Vanity. Maar wie weet kan ze er nog een gelijk spel uit trekken. Dan uh, ben ik benieuwd. Oho. We gaan naar de laatste, uh, de laatste vraag toe. Ja, uh, yeah. zonder jingle. En ik uh, ja. uh, ben benieuwd uh, wat je, of of jullie dat weten. Want ja, je, Let's moet, do it. je moet het hier altijd maar weten. Yeah. Let's do it. Ja, go weet with zeker? the flow, with your flow. Well, anders, anders zitten we hier nog over een uur. Ja. Mag hoor. Wie vond het gevulkaniseerde rubber uit? Wie is daar de uitvinder van? Vulkanis... gok. Ja, doe dat eens Ik even. Ik ga een multiple gok maken. Dus nogmaals, de vraag luidt... Wie vond het gevulkaniseerde rubber uit? Is dat... A. Best hier Is dat B year is dat C. Last year is dat D. Voetbekleedsel. B. Ja, ik wou ook B. Ik had eerder mogen. Ja, ik wou ook B. C. Ben je überhaupt aan het opletten? Nee. Waarom niet? Ja, ik ben aan het opletten. Maar als jullie als eerste dat goede antwoord geven, kan ik moeilijk nog een antwoord geven? Ja, telefoon. Jullie zijn te snel. Nou, wat is het? Nee, ik wil het niet zien. Nee. Maar willen jullie de strijd nog met elkaar aangaan? Gaan ja, de hand het... eerst omhoog stak. Want nee, nou ja, het is gewoon... We zijn het over eens dat ik eerder mijn hand omhoog houden. Ja, maar het is wel gewoon B. Nou ja, dat zei ik als eerst. Ja, maar ik ook. Maar niet als eerst. Ik wil, be, ik, ik wil best nog wel een... een, een... Nee, nee, ik ja, heb er gewoon nee. eerst mijn klauwen omhoog gestoken. Dat snap ik, dat snap ik. Maar, maar jullie maar... hadden wel allebei hetzelfde antwoord. Ja, nee. ja maar ik dus, was, nee, was nee, eerst. Geen maar is B het goede antwoord? Ja, dat is zeker, ja. Dat wist ik ook. dan staat het als volgt. Quinten heeft twee punten. Ja, je wilt gewoon weer winnen van mij. Ja, dat natuurlijk. Ja. Ik, ben... ik zou gewoon nog een vraag doen. of als er Wittie gaan maken over, over een ja. punt? Nee, ik vind nee. van wel. Nee, stemmen gelden. Nee, Mike. Durf je het niet? Nee, hij is bang. Nee, ik ga het niet doen. Hij is bang. Daarom Daarom is je veilig Dan vanaf. gaan we voor de tweede plek. Ja. Ga ik nog één vraag stellen. Maar Quinten, jij moet ook meedoen. Waarom? Daarom. Yeah. Wat the fuck? Jij denkt zeker dat je, je zo makkelijk gaat maken? Ja, dus. Wat gezeid. Hoeveel maanden in een jaar hebben 31 dagen? Ja. Domme. <lacht> Goeie vraag, of de, of de Zes of vijf. Ik zeg zes. Dan mag ik nog één keer de vraag stellen. <lacht> ik zeg zes. Oh, erg dit weer. <lacht> Hoeveel maanden zijn er in het jaar die 31 dagen hebben? Hmm. Zes. Ah, ik zeg nee. niks. Ik wacht de andere. De ja, maanden. En Fennet heeft de juiste, heeft de, juist de telmethode al toegepast. En en als, als ze nu goed ja. uitwerkt, nee, maar niet. Als ze hem nu goed uitwerkt, dan heeft zij gewoon een punt. Nou, morgen zijn we weer... <laughs> zeven! <laughs> Sorry. Zes en half. Zes en half. Nee, Betekent zeven! Wel, ik, ik ga hem wel gelijk goedkeuren voor Valenti, inderdaad. Ja, zeven, inderdaad. Is het toch nog, ben je wel ja. van een nul afgekomen. Dus de stand is in totaal oh. 2-1-1. Ja, dan nee, kan je het goed voor de man. Ja. ja. Helaas. Ja, ik luister. Dit, dit, dit, dit is het, hè. Ik, ik stel echt geen rare vragen. Nou, dat vind jij. Nou, nee, luister. Dit, dit vond ik over het algemeen. En uh, Ik wil trouwens wel even weten, want daar ben ik echt... Godsch godschierig benieuwd na. Hoe wist jij in principe? Hoe wist jij de tweede vraag? Wat over uh, nee Morgan. de derde. Sorry van het gevulkaniseerde rubber. Uh, nee je, je gaf drie antwoorden en tweede van wat de bullshit. Ja. Ik bedoel de enige banden uh, manufacturer die ik kent dat is Goodyear nou, uh -huh. als als banden dan. Dus, en dat heeft te maken met rubber. Dus <laughs> ja. Oké okay. bekende naam. Ik hoor het vaker. Ik heb geen verstand van auto's. Ja. Oh mijn god, Het is dit Nou ja, het, zeg maar, het enige dat <laughs> je hoeft te weten, is dat er op een auto wielen zitten. En wielen zijn van rubber en die worden gemaakt, in dit geval door Goodyear. Ja, ja maar, maar als ik ook maar door... daar nooit in verdiept heb, hoe moet je het dan weten? Je moet het maar weten. Ja. Daarom? Inderdaad, en als je het niet weet, je moet het inderdaad maar huh, weten. Dan weet je het niet. Jongens, hij heeft gewonnen, alweer. Ja, en ik ga. Ik ga uh, ik, volgende week zijn we er weliswaar niet. Maar ik, ik ga echt, echt een, een vragenlijst voor maken. Waar, uh, waar jullie echt goed over moeten gaan nadenken. Ik ga een uh, plaat erbij pakken. Die we vorige week ook hebben gedraaid. Maar die nu vooral veel wordt aangevraagd. En gedraaid ook in verband met de film die uitgekomen is. Gekomen. I mean go man so in field shit for the strong will when the world gives you a raw deal set you off till you scream piss off screw you when it talks to you like you don't belong tells Knock, knock, Let the devil in, malevolent as I've ever been Head is spinning, This medicine Screaming, Nick, nick, nick. let us in It nick, nick like a solid ball Like an Allen pole bedridden Should have been dead a long time ago Liquid Tylenol, gelatin', think my skeleton's melting Wicked, I get all high When I think I smell the scent of elephant Manua, hell, I'm in Screw it to hell with it, I went through hell with accelerants and blew up M-m-m-myself my, my, again, Volkswagen, tailspin Bucket matches my pale skin Manowin, went from Hellman's and being rail in for it. Scribble jam, rap Olympics 97, Freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Rooms, left on the Florida the Motel then Dr. Dre said, hell yeah, and I got his stamp like a postcard word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass square in the face. This fucking wall better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that I'm gonna hit hit him, not going with him, never. Gonna slow up in them. ready to snap. I'm gonna hit thinking it's time to go get him. They ain't gonna know what hit him when they get beat with the venom. I got that I'm trailer I'm moving them, 'em. not knowing with I'm Never gonna slow up in them Ready to stand I'm moving them, diggin' time to Go get them, they ain't gonna know where to hit them When they get beat with the I said, knock, knock, let the devil in. shotgun Pip pip pellets in the felt pin Cock, fuck around and catch a hot one If did save and I'm not done Fit venomous, the thoughts spun Like a weapon, you're discarding them Hell, again, the still wheel like a hubcap Or a flat beat Strangler, attack So this ain't gonna feel like a love tap Eat painkiller pills, fuck a blood track Like what's-her-name's at the wheel Danica Patrick, through the car in the reverse At the Indian nut crashing in the other back If the just mangled steel, my Mustang And the Jeep the grill with the front smashed. Much as my rear fender assassin Slim a combination of an actual Kamikaze and Gandhi. Translation, I will probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened. In India, when you're bit with them, turn the wind, move in them, not going with them. Never gonna screw up in them, ready to step. Taking his time, to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get bit with them. I got that turn the wind, move in I'm Not throwing with him, never gonna screw up in 'em, ready to stand anymore with him Takin's time, to go get him They ain't gonna know what hit him when they get bit with the I said knock, knock, let the devil in alien, it did Elliot phone home. Ain't no telling when this joke hold on this game I'll end them logo became a symbiote, so my fangs are in your throne hole, you're snake beating with mine my... With the ballpoint pen, I'm gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tired, so a tie tie, couple knots fired up and caught fire, jagged up, punk rock, bitches going down like young jock, cause the doc put me on like sun rock, why the fuck not, you only get one shot, ate shit till I can't taste it, chased was with stray liquor, then baked, then I drink, till I faint and awake, with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait to face the demons, I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible, I latch, I latch on to you on to like a... You, like a Parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. 'Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the super villain dad, mom was losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit. So call me. Em. I got that venom. Not knowing when I'm never gonna screw up, and I'm ready to stand any and I'm digging this time. Don't get them. They ain't gonna know. Naak, naak, let the devil in. Heerlijk. Ik vind hem lekker. Maar wat dan ook terecht zou... er zijn wel wat kritieken over de film Venom gekomen. Ja. En ik heb stukjes gezien... en ja, ik, ik vond het wel jammer. Ik vond het echt post. Ik... Heb jij de film gezien? Nee, ik heb uh, heel, veel, heel veel tussenstukjes eigenlijk ervan gezien. Maar ik wist eigenlijk al wel vanaf het begin af aan... Uh, dat de film zich niet aan de originele storyline zou gaan houden. Dat was, al, dat was mij al wel bekend. Dat zag ik eigenlijk al aan de trailer dus toen had ik zoiets van, ja, ja, maar ja, weet je, Tom Hardy zit erin. Dus die heeft van, van, van ja, films heeft toch wel altijd betere films kunnen maken. Um, ja, alleen denk ik dat de film dat het meer het verhaal is wat zuigt. En dat het niet aan, aan de acteurs ligt. Uh, niet nou ja, aan Tom zelf. Wat ik wat begreep is dat. Uh, dat Tom Hardy eigenlijk het enige goede element in deze film. Ja, ik, ik, ik, ik vond maar dat zeg ik, ik ben sowieso wel redelijk biased als het om Tom Hardy gaat. Ik vind hij, heeft, hij heeft een goede rol gehad in Peaky Blinders. Hij heeft uh, Batman heeft hij gespeeld. Uh, hij heeft in uh, Mad Max gespeeld. hij gespeeld. wel uh, een allround goede acteur. Ja, zeker. Absoluut. Het is een hele goede acteur. Dus ja, een acteur ligt dat in eigenlijk in die zin niet. Dus ja, dat, het, het is jammer. Maar er uh, is al wel duidelijk. Er komt een vervolg. Um, oh. Dus ik, ik ben benieuwd wat voor Druis eraan gaat geven. Maar ook ja. dat is denk ik niet helemaal storyline gericht. Dus ja, voor de echte diehard Marvel-fans zou ik zeggen: kijk, kijk deze thuis en uh, niet in de bios. Ja, meens. eens. Ja, dus, dus het is een film die ik denk, als ik hem heb gezien, denk ik een zeven gegeven. Hmm. Denk ik. De enige film die ik echt vond om voor naar de bios te gaan was uh, Infinity War. Ja, Infinity War uh, kan ik me absoluut uh, heel goed voorstellen. Absoluut top dus. film. Maar vond ik ook van, een paar, van, van de Iron Man films, uh, mm. Thor films, vond ik ook hartstikke goed. Uh, en ik ben wel blij dat ze eindelijk een nieuwe Spider-Man hebben. Want die Andrew Gar Garfield vond ik redelijk eh. Maar mm, dat was ook niet helemaal. Mm. Dus genoeg nerdy talk. Yep. We hebben net uh, uh, schoorvoetend en vechtend hier, uh, je moet het maar weten, afgesloten. <laughs> Waardeloos. Ik heb wel weer een punt binnengehaald. Ja, ja ah, je hebt er alleen niks dat aan. Dat gaat steeds beter. Maakt niet uit, het is er weer een. Ja. Ja. Ik ben blij dat jij zo positief denkt als je verloren hebt. Nee, hey, ik ben een half, Plopette, uh, half ik vol meer. glas. Nee, dat was heel fout. Sorry. Oh, oké. <coughs> <Okay. Okay>. Volgende. <lacht> ik volg dit niet. Maar nee, okay. nee, nee, ik, ik probeer... Ik probeer ja, maakt niet uit. Laten we het maar niet uit. Maakt, maakt, nee, maakt, nee, maakt. nee, we gaan gewoon door. Helemaal. Daar waren we gebleven. Blijven. Jongens, we gaan uh, zo uh, afsluiten. En dat betekent dat wij uh, straks uh, de top 10 uh, gaan onthullen... En ik denk dat we daar maar het beste mee kunnen gaan beginnen straks. Want het uur, de, de, de twee uur zitten er alweer bijna op. Het gaat allemaal zo ongelooflijk snel. En ik moet zeggen dat deze keer echt belachelijk snel is gegaan. Ja, dat ja, was ook echt leuk. Ja, toch? Behalve dat Quinten gewonnen heeft. Ja, maar ja, dat is wel een beetje een gegeven geworden, weet je. Ik, ja. ben, ik ben redelijk zo ingesteld dat ik eigenlijk alles een beetje traditioneel zo wil houden zoals ik het wil. He? Uh, en uh, ja, als, als Quinten nu een keer had verloren, dan had ik echt vanavond gewoon vier afgebeld. En ik zeg: van, sorry, ik kan niet. Nou ja, dat, dat ligt gewoon helemaal af. Ik ben gewoon verrast. Ja, maar je nou, denkt dan ook, ook wil... niet gewoon, oh we moeten nu een feestje maken. Patrick heb gewonnen. Nee. Nou, dat hebben we al een keer gedaan. Toen heb je de de kinder... Welk feestje? De kinderquiz. Ja, die heb ik gewonnen, dat klopt. Ja, zeker. Ja, hebt... Ik was ook wel trots, maar ik kon echt wel baal dat ik niks gekregen heb. Nou ja, maar ja, ja, ja, weet je, als je de kinderquiz wint... dan is het ook niet gelijk iets dat je dit iets krijgt. Nou ja, ik, ik heb wel in zoveel ik, dat ik tijd aan weer mijn gewonnen. Dochter, dat ik dit aan mijn dochter van bijna vier moet uitleggen, ala. Weet je, maar dat ik dit aan een jongen Geestelijk ben ik nog vier, ja? Nou, ja, lichamelijk no. ook zo even in. No. Dus, Shoot. jongens, we gaan lekker naar de top 10. Ja. Yeah. Jongens, de onthulling, we gaan er naartoe werken. De nummer 10, Lucid Dreams, Forget Me, Juice World, vinden we daar. Op plek 9 hebben we uh, Bibi van 6 ix 9 featuring annual A. En Benny Blanco en Heelsie en Kelly met Eastside vind je op plek 8. Falling Down, Lil Peep en uh, XXX Tentation. ...vind je op plek 7 deze week. En Vaina Loca van de Tapas Bar hiernaast. Mm. Ozuna en Manuel Turizon vind je op plek 6. Venom van M&M vind je op plek 5. Girls Like You, Maroon 5, Cardi B op plek 4. Happier, Marshmallow en Bastille vind je op plek 3. En I Love It van... Een pump Vind je op plek 2? En waarom float ik? Ik heb gezegd dat ik zijn naam nooit meer zou noemen. Ik zal hem nooit is weer de plaats van die man draaien. Echt, Hebben we het over nooit meer. Ja, die Kanye West? Kanye. Zet hem even op. Ja, Zet hem even op, joh. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Echt waar. Dat... Maar wij misschien niet. Nou ja, dat zie het niet. <laughs> Echt waar, trek ik, dit is de enige grens die ik trek. En al verlies ik van de twee luisteraars. Dat één, het spijt me... Maar nee, sorry, ik heb helemaal niks met Kanye West en ook de uitingen die hij ook weer heeft gedaan. Hij heeft bij Trump heeft hij op het kantoor gezeten en ik vond het echt, echt een walgelijke en schandelijke vertoning. Ja. Echt, nee. Maar dat is mooi, want Kanye West heb ook niks met jou. Ja, dat snap ik inderdaad, dat hij niks met mij heeft. Weet je, een, een criticus die hem op zijn plek kan zetten. Ja, dat, uh, dat snap ik, dat hij daar niks mee heeft. Ja, ik, Misschien ik heb... waardeert hij het juist wel. Ja, ja, ja wie zal dat zeggen? <laughs> dus ja, nee, nee kan westen West, uh, ja, ik, ik heb ze naam toch genoemd, maar euro in het vloekpotje. Een dollar in de square jar, uh, laten we het even zo zeggen. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, ik, ik, uh, ik heb daar gewoon totaal niks mee. Hij maakte, vroeger maakte hij goede muziek en ik vind dat het nu gewoon alleen maar erger is geworden. Hij, is, uh, hij had gewoon moeten stoppen op z'n hoogtepunt. Ik zweer het. En dat was tien jaar geleden. Hmm. Ja, nee, echt. Dat was echt tien jaar geleden. Daar valt geen eer aan te behalen, die man. Dus jongens, we okay. gaan uh, zomaar even we gaan afsluiten. Want uh, hebben jullie nog, uh, nog plannen eigenlijk uh, voor, dit, uh, voor dit weekend? Uh, of dat niet? Hmm. Ja. Ik ga zo even naar mijn broer, toe. die is jarig. Ja, gaat zo naar je broer. Ja. Gefeliciteerd. Leuk ding Gefeliciteerd. Happy birthday to you. Dat is. Dus. <laughs> to you, brother. Ja, ik mocht niet meer zingen, dus ik doe het niet meer. Nee, goed zo. Quinten. Ja, ik ga zuipen. Wat, uh, welke trein? <laughs> welke wagon? Welke, Ik heb welke, geen idee. Welk vliegtuig? Welke, of doe je een mixie? Welke metro? Uh, nou ja, waarschijnlijk, uh, nee, waarschijnlijk uh, de wodka weer. Uh, de wodka wagon. Dat hebben we L of Bacardi weer of bier. Het is gewoon een mixie. Ja. <laughs> dus jij zit nu, jij, jij doet nu gewoon uh, de de OV. Ja, snel hebben uh, we een voertuig met een M. Ja, voertuig met metro. Maserati. Ja. Maser de Mix Metro hebben vanavond. De, de Maserati Mix. Ja. Zo hard gaat het bij jullie als ik jullie als, als ik ja. heb niet geloof. Ja. ja, het Hoppop. gaat erg snel. Ja, ja. Woep, woep. Hartstikke goed. Petting. En jij? Oh. Um. Ja. Nee, ja, Patrick is niet interessant. Nee, ik doe tot niks? Nee, Petting. nee, nee niks. Patrick, ik ga lekker, lekker gewoon. Zij lekker mijn bed in. Je gaat je bed in? Ja. Wat is nog even ik, tv ik, kijken? Ik, ik, ik gamen voel, of ja. zo. Ik, nee, nee. Ja, misschien tv kijken in mijn bed. Je op je balkon staan huilen, wat ook. Ja, ik voel me oud. Oud. Ben je ook? <laughs> nou, nou, nou, nou, nou. Mike, nou. wat ga jij doen? Ja, ik ga zo mijn, mijn diensten weer verlenen in de alcoholische sector van, van dit dorp. Nou, ik heb er maar zo mijn uitspraak over gedaan, uh, Mike. Ja, jij gaat ook alcoholische <laughs> dienstverlening doen. Maar meer richting jezelf eigenlijk. Ja, ja. klopt. Dus ja, ja, nou, ja. Nou ja, mijn vader die kwam vanmiddag binnen en die zegt... Quentin, ik heb een leuk cadeautje voor je meegenomen... om je alcoholisme te voeden. En dat was een, kortings, een kortingsklant pas van de Gallegal. Gal. 10% okay. korting, jongens. Dus als je veel gaat zuipen, haal zo'n ding... Ja. Ja. ja, dat moet okay. gewoon. Hartstikke goed. Jongens, we gaan naar de nummer 1 toe. Dat is taki taki van DJ Snake en Selena Gomez. Volgende week uh, zijn we er niet. Die week daarna komen we jullie terug. En dan gaan we Quinten maar eens even het vuur aan de scheentjes leggen. Tot volgende week. Dankjewel. Wow. <lacht> Kom como si fuera kom op, kom enséñame ese pasito que no sé un besito, bien suavecito, bebé, kom op, kom op, rumbo. Prende los montones que aguas aquí en la niqueta y ni llegaron los ganan aquí no le bajes, el puri sobre sale de tu traje, no trajo cuanticitos pa' que el lleno no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobre sale de tu traje. No trajo panticito para que el lleno no trabaje. Es que yo me sale lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. bailame como si fuera la última Enséñame ese pasito, que no sé. Un besito, bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rum. It, and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Kunani is under beat. A, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a wizard yeah. boy. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for?